12 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Shell heeft het afgelopen kwartaal een miljardenverlies geleden. Door de aanhoudende lage olieprijs was er 6,7 miljard euro verlies. Een jaar geleden was er nog winst. De olieprijs is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd. Frans KLM profiteert daar juist van. De luchtvaartmaatschappij maakte afgelopen zomer 624 miljoen euro winst. Er werken zeker 50.000 Noord-Koreanen in het buitenland als dwangarbeider, zeggen de Verenigde Naties. De meeste werken tot 20 uur per dag als mijnwerker, bouwvakker of fabrieksarbeider in landen als Rusland en China. Het grootste gedeelte van hun salaris moeten ze afstaan aan het regime in Noord-Korea. Dat zou het land ruim een miljard euro opleveren. Het schip met vluchtelingen dat gisteren zonk bij het Griekse eiland Lesbos... sloeg om door een aanvaring met een boot van mensensmokkelaars. Die kwamen de kapitein halen en gingen er na de botsing vandoor. Dat zeggen vluchtelingen die zijn gered. Aan boord van het schip waren ongeveer 250 mensen. De meeste zijn gered, zeker drie vluchtelingen zijn verdronken. Schaatsbond KNSB heeft vorig jaar zo'n 16% van de leden verloren... blijkt uit cijfers van sportbond NOC-NSF... Ook afgelopen jaar zet de daling door. En vooral twintigers haken af en er komen weinig jonge leden bij. Het grootste probleem is volgens de verenigingen... het gebrek aan natuureis door de zachte winters. En Veilig Verkeer Nederland wil verkeerslessen gaan geven... aan vluchtelingen in asielzoekerscentra. Zo moeten ze basiskennis krijgen van de verkeersregels... en leren om gevaarlijke situaties te voorkomen... Aanleiding is een incident in Venlo anderhalve week geleden. Op de snelweg A67 werden drie fietsende Syriërs van de weg gehaald. Ze reden s'nachts zonder verlichting over de vluchtstrook. Het weer vanuit het zuiden breekt langzaam de zon door. In het noorden blijft het vaker bewolkt. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. En het weekend blijft droog met af en toe zon. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Spaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen..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 ...naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, Ja, ja. De, van de donderdag is weer begonnen. Het is 12 uur geweest. Het is een zeven over 12 al. We horen de BGs met Night Fever... Uit die wereldberoemde dansfilm natuurlijk. De Saturday Night Fever. En het is donderdag. Het is 29 oktober vandaag. En uh, nou ja. Uh, we gaan er weer tegen Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor. De muziek staat klaar. En alles staat klaar. En uh, ik ben klaar. En... Uh, we hebben zo meteen het regio nieuws natuurlijk. We hebben, de, als het allemaal mee zit, de vrijwilligersvacature van de week. Vandaag ook nog. En uh, Ansel is er ook. Uh, maar die is nog even hard aan het werk met het nieuws en zo. Ja, hoor. dat is hard werk hoor. Joehoe. We hebben natuurlijk een 3-in-1. En dat is vandaag ook weer een hele mooie. En uh, die komt er zo aan over een minuutje of tien, denk ik zo. En we gaan maar lekker gauw... Uh, aan de gang. Oh ja, gisteren had ik het uh, in de vinieljaren natuurlijk over het album The River van uh, Bruce Springsteen. En uh, ik uh, zei toen ook dat er een, uh, een nieuwe release van Bruce was, Meet Me in the Streets, heet dat liedje, en daar staat dan bij excerpt from the river, dus ik denk dat dat nummer, ik ken het niet, ik denk dat dat liedje dus uh, uh, eigenlijk op die LP had terecht moeten komen, maar er niet op terecht is gekomen. Nou. We gaan het nu gewoon op. Oh. Wat is dit nou toch allemaal weer? Wacht even hoor, dan gaat hier nu weer iets helemaal fout natuurlijk. Ja, dan gaat weer iets helemaal verkeerd. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Als je Jans heet, dan gaat het gewoon allemaal verkeerd. En, uh, hè? Uh, presenteert in samenwerking met vrijwilligers. Ik ja, dat, is, dat is nog lang niet. Dat is nog lang niet. Nou, uh, een momentje even. Ja, zo kom je altijd voor verrassingen te staan. Hè. Als het één keer goed misgaat, gaat, het ook goed mis. Nou, een hele afspel rij, wij, weg. En, uh, dus ik moet opnieuw beginnen. Nou, boniem. Het is live radio, hè? dan moet je snel even wat bedenken natuurlijk. De hele lijst denk je weg. Een mooie lijst gemaakt. Maar goed, hij staat er weer. En uh, ja, gisteravond, uh, dames en heren, zat ik even naar uh, wat ik meestal wel s'avonds doe als ik thuis ben. Gewoon even lekker naar Humberto Tante kijken en dat vind ik altijd wel een leuk programma. En uh, gisteravond was die, die dj daar, die Armin van Buren. Nou, daar ben ik absoluut geen fan van. En ik vind het meeste wat hij maakt, vind ik uh, ja, oké, okay. er zijn heel veel mensen die het mooi vinden. Ik vind het bagger. Maar ik kwam er gisteravond ineens achter dat de man toch echt ook nog muziek kan maken. Ja, dat is niet te geloven, maar uh, hij, kan het, uh, de, hij kan ook gewoon, behalve dat ge, ge, ge, geboem en ge, gedreun, kan hij ook nog wat anders. En, uh, want hij liet gisteravond een prachtig liedje horen, met, samen met Kevin de DeGraw. Een hele uh, mooie ballad. En ja, dan vind ik het wel weer de moeite waard natuurlijk dus ga ik hem voor u draaien. Uh, Armin van Buren dus samen met Kevin de Graaf en Looking for a Name en dit is echt wel mooi hoor dit ja. niet dat ik nou fan word nee, hoor. dat je niet dat niet denkt Heaven the Grotters met uh, Armin van Buren. En het uh, nieuwe album dat ze uit hebben gebracht. En dat heet Embrace. En het is allemaal van die. If hier. you ever return to this place. And come searching for the message I leave behind. It's underneath this sky. It's full of stars... ...I was looking for your name... ...tonight... ...ja... ...ja, dat is zomaar een mooi liedje. Het is echt een, een prachtig liedje. Uh, je herkent daar natuurlijk absoluut geen van buren in... maar ...want dat is natuurlijk allemaal van die DJ... ...en daar hou ik helemaal niet van, als ik eerlijk ben... Maar uh, ja, ik, dit, dit viel mij dus op, Ze lieten het gisteravond horen bij Humberto Tan in uh, de RTL Late Night. En dit viel gewoon op. En het, het is ook de enige ballad op het album. Voor de rest is het allemaal van die boomketelherrie. Maar uh, is, uh, dit was de enige, de enige ballad. En nou ja, ik moet eerlijk toegeven. Ik vond het mooi. Gavin de Grosjes dus samen met Armin van Buren. En, uh, ah, nou, dat is de NS, weet je niet. <laughs> er gaat ook echt van alles mis vandaag. Uh, vanmorgen ben ik er ook trouwens. Maar goed, uh, wat had ik het over? Oh ja, 3 in 1. Ja, daar is het tijd voor. 3 in ja. 1. En dat is vandaag van het nieuwe album van Rod Stewart. En dat heet Another Country. So you come to me with your questions, on a subject on which I'm well versed, though I'm still as dumbfounded as the first time I've found, it, it's either a blessing or a curse. Although I cannot have solutions, it would be reckless of me to try, cause it's mystified man ever since time began. But hold Right. Love is like a burning hole. It can pierce the coldest hole. Love is warm. Love is patient. And the craziest thing you'll ever empty, cold, love be love love loved. Oh. Too Time, life can change on one slim dime. What you give is what you get. So, my friends, never forget to love and be loved. Oh, sing it now, love. love.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 Rod Stewart heet Another Country. Zo heette ook het laatste liedje wat u uh, van dit album uh, hoorde. Daarvoor hoorde u Love and Be Loved. En daarvoor het prachtige Love Is. Ja, het is een, een, een gevarieerd album. Uh, en uh, het leuke is dat op dit album toch wel ook een beetje zijn... Uh, Schotse afkomst blijkt. Zoals in het laatste nummer zeker. Want daar zaten nog zeer duidelijke Schotse invloeden in. En uh, ja, het is leuk. Ik doe dat deze week in de drie ineens. Een paar uh, recente albums uh, centraal stellen. Gisteren hadden we Don Henley. Met, uh, god, dan ben ik de titel van het album weer kwijt. Uh, Cash County. Oh ja, Cash County was dat. En uh, dat hadden we dus gisteren en vandaag nog En morgen hebben we er nog één. Ja, morgen ben ik hier ook. Want Cheryl is helaas ziek. Jongen, beterschap. Hij is belangrijk. Hij is gewoon uh, ziek en hij kan dus even geen radio maken, onze channel. Dus uh, van hieruit uh, vitaminjes uh, duif en beterschap. Uh, en in tegenvolger ben ik er dus morgen ook. Ja. Nou ja, dat is ook weer gezellig. We gaan ons uh, voorbereiden op het regio-nieuws. Uh, dames en heren, met Angela, die zit ook al weer klaar. Ik gaat allemaal gebeuren. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. <tie> de herinrichting van de Hogeweg en de Zandvoortslaan... tussen de rotonde bij Nieuw Unicum en de Bentveldweg... zijn afgelopen voorjaar afgerond. Niet alleen de wegen hebben een flinke verandering ondergaan... maar ook onder de weg is er veel gebeurd... Gistermiddag vond de officiële in gebruikname plaats. De gemeente is tevreden met het eindresultaat. De weg is solide, zonder wateroverlast... en alle verkeersdeelnemers van fietsers tot lijnbussen... kunnen veilig naar hun bestemming rijden. Mede dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland... is de herinrichting tot stand gekomen. De gemeente heeft dit mooie resultaat en de goede samenwerking gevierd met bewoners, ondernemers en de provincie Noord-Holland. De gedeputeerde van de provincie was aanwezig... evenals het college van BNW. Er was een leuk programma bedacht voor alle aanwezigen. Deze week is de gemeente Zandvoort druk bezig... met het uitrijden van de zoutkisten. De kisten worden voorzien van voldoende zout... vanwege het gladheidssatsoen dat officieel start op 1 november... Voor de exacte locaties van deze zoutkisten... kunt u kijken op de website van de gemeente Zandvoort. Op 23 november 201245 kreeg Haarlem haar stadsrechten. Dat betekent dat de stad over een paar weken dus precies 770 jaar bestaat. Er staan geen speciale evenementen gepland... Wel wordt de Haarlemse vlag gehezen en schrijven we, schrijft de gemeente net als voorgaande jaren... een tekenwedstrijd uit onder leerlingen van groep 6. Hen wordt gevraagd een nieuw stadswapen te ontwerpen. De prijsuitreiking is op de verjaardag van de stad op 23 november aanstaande. De scooterrijster is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in Haarlem... De vrouw was bezig met haar examen om het scooterrijbewijs te halen toen zij uh, over de België eraan reed. Ter hoogte van de supermarkt wilde de vrouw een zebrapad passeren, maar zag te laat dat er iemand wilde oversteken. Ze remde daarbij zo hard dat ze zelf onderuit ging. Ambulancebroeders hebben de gewonde vrouw eerst hulp verleend... en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. En is ze nou geslaagd of gezegd? Ja, dat was dus ook <laughs> mijn vraag. Zou ze nou geslaagd zijn? Ik weet het niet. Is je fiets onlangs in de regio Eimond gestolen? Grote kans dat je tweewieler op het politiebureau staat. Niet dat de politie ze heeft gejat. De agenten hebben ze juist gevonden. Volgens de politie zijn ze stuk voor stuk gestolen... en is de eigenaar nog niet gevonden. En uh, ze zitten er eigenlijk een beetje mee in hun aan. want er staan er uh, onderhand al een heleboel. Mogelijk is er ook geen aangifte gedaan... en dan weet de politie ook niet dat je fiets is gejat. En kunnen ze je dus ook niet bellen van... hé hey joh, we hebben leuk nieuws, we hebben je fiets gevonden. Dus uh, ze hebben op dit moment even uw hulp nodig. Kortom, even gaan kijken of je fiets er tussen staat. Zo ja, dan is dat mooi. Aangifte doen en dan kun je heel snel weer lekker door de eimond crossen. En dat was het nieuws. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het westkust weerbericht, luidt als volgt. De dag begon vandaag wat nevelig. Maar inmiddels is in onze regio de zon doorgebroken. Het blijft droog en het wordt vanmiddag gratis 15. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en er kan wederom mist voorkomen. De zuid- tot zuidoostenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen overheerst de bewolking, maar later op de dag kan het ook wat opklaren en zullen we wellicht nog de zon zien. Bij een matige zuid- tot zuidoostenwind loopt de temperatuur op naar waarde tussen de 15 en 17 graden. En dat was het nieuws. Als de nog eens terugkomt in een volgend leven, dames en heren... gaat ze in de lompen en vooral in de zware metalen. Uh, ja. Dat uh, denk ik wel, ja. ja. Uh, zeer zware metalen. Ja. <laughs> nou, wat was dit? Vertel eens. Uh, dit was uh, Arum. Een, uh, ook weer een Nederlandse band. Uh, inmiddels bestaan ze volgens mij niet meer. Maar die kwamen uit uh, Leeuwarden, uit Friesland. Oh. En uh, ja, dit is... Uh, een van, uh, ik denk, geloof hun eerste album was het. En uh, dat heeft de schone naam When Lust Evokes the Curse. En dit was het nummer The Witch. En uh, ja, we moeten er even bij vertellen dat ik dit gekozen heb vanwege het aanstaande Halloween Weekend. Ja. Ach, dat hebben we ook. Ja. Ja. Dus vandaar The Witch. En ik ben alleen thuis. Oh, oh. Gezellig hè? Ja. <laughs> Kom wel even spoken. Ja, nou, ik ben toch niet thuis, gaan we gaan kroeg in. Dit <laughs> <laughs> is Bon Jovi. Bad of Roses. Sitting hier, wasted and wounded with this old piano. Trying hard to capture the moment this morning I don't know.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 AH okay. Of roses en dat is John Bon Jovi. John Bon Jovi niet Ron. John. John Bon Jovi. Richie Sambora op gitaar en zo. Ja, ja, ja, ja. Even oh. zijn prachtigste ballad. Ja, en het is goed dat we hier bij CFM zo'n wandelende pop-encyclopedie... als Bart van der Meer hebben. Hè? want eh, Dat je die hebt, dat is wel makkelijk natuurlijk. Dan kom je nog eens achter leuke feitjes. En zo weten we ook dat het vandaag de geboorte is... van de man die het volgende liedje gaat zingen. We've said... Danny Lane dus. Met de Moody Blues. En Go Down. dat ik nog vernoren zou maken, samen met Paul McCartney in Wings. Toen heeft hij hetzelfde nummer overigens nog een keer gedaan tijdens Wings over the world, in die tournee op een live LP, dus die bij live LP, daar doet hij het ook nog een keertje over. En mijn grote vriend Jacques Loos, helaas begin van dit jaar overleden, heeft er ook een prachtige versie van gemaakt, ooit nog. This is heaven. Finding out more. wild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 schrijft het als H-E-A-V-N. geen E daar. Heffen. dus Finding Out More heet het liedje. En dat is best wel mooi. Uh, het is ook weer nieuw, natuurlijk. Ja, u weet het, in dit programma krijgt u alles te horen. Nieuw en oud, alles dwars door elkaar. En... dit uh, is het uh, overgangsmuziekje. We gaan gewoon eventjes naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. 1 uur. Ik zeg het op zijn gooi, hè? 1 uur. Zo zou je zeggen 1 uur. Ja. Zo is dat. Goed, uh, nou, ik zie u zo meteen terug. We hebben straks een leuk stukje cabaret. En uh, onze is helaas al wat zoeken. We wachten vandaag eens uh, we het doen. Vind ik wil het leuk. En, eh, uh, straks uh, gaan we vrolijk verder met dit programma. Dus ik zou zeggen. Tot zo.